Goedenavond, goedemorgen, goedemiddag. Ik ben er weer in Fonne, hagen, -Hagen um, Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben de vorige keren. Ik wil er nu uh, weer even een kleine meditatie doen. Misschien wil je even contact maken met het licht of om je heen of misschien heb je wel een kaarsje aangezet. Misschien wil je eventjes in de kaars kijken en uh, op je tafel misschien staat. Of misschien wil je visualiseren het zonlicht of een kaarsje. Zet je voeten op de grond. Hou je ogen open en kijk naar de kaars. Concentreer je op de kaarsvlam. Laat het gele licht op je bewustzijn inwerken. Het hele, genezende licht dringt diep door tot in je bewustzijn het vult je hersenen even kijken naar de vlam Probeer de vlam naar je toe te trekken met je gedachtenkracht. Hou je ogen open. Blijf kijken naar de vlam. De vlam wordt nu een onderdeel van jezelf. Kosmisch vuur groeit uit in jezelf. Je bewustzijn wordt zeer sterk. Sluit nu je ogen en hou de vlam vast in jezelf. vlam groeit en groeit, tot je zelf een vlam geworden bent. Laat het licht helemaal door jezelf heen gaan. Je ogen zijn nog steeds gesloten. Probeer door middel van je gedachtenkracht de vlam die je bent terug te brengen naar de kaars op de tafel. Als de vlam je lichaam verlaten heeft, open je je ogen en kijk je weer naar de vlam totdat je het licht van jezelf gedeponeerd hebt in de vlam. Laat de vingertoppen los en te ontspannen. Ik zei vorige keer al dat je deze oefening zo vaak als je wilt kunt herhalen. en leert je werken met gedachtekracht. Gedachtekracht. weet je zeker van het licht dat je met het licht bezig bent hoe is het jullie gegaan de afgelopen dagen, afgelopen weken ik heb toch heel wat doorgegeven is er wat van blijven hangen heb je er wat aan gehad heeft het je aan het denken gezet heb je meegemediteerd mee in slaap gevallen is ook helemaal niet erg goed, dan doe je dat maar. Want als mijn stem erbij er toe kan dragen, dat je lekker in slaap valt, dat je wegdroomt, dat je naar het geluid luistert van mijn stem, het is daar verkeerd aan, het is goed. Misschien wil je nog eens een andere keer weer luisteren. Wat was dat eigenlijk precies wat er gezegd was. Wat greep me nou zo aan? Heeft ze dat en dat speciaal voor mij gezegd? Het lijkt wel zo. Ik heb er even heel veel aan gehad. Of misschien helemaal niets. En ook dat is ook goed. Misschien vind je het alleen heel, heel prettig om een meditatie mee te doen. Alles is goed. Misschien had je er meer van verwacht. Misschien waren je verwachtingen hoger gespannen. Had je meer spektakel gewacht misschien? Misschien? Zelf verwachtingen te verwachten van anderen, leg jezelf een beperking op. Laat dat dus los en verwacht niets van anderen. dingen na te denken, heeft het je tot het denken aangezet, of heb je af en toe gedacht, ja hoor eens even, dat, dat gaat mij te ver, dat kan niet zo zijn, maar voel je ook van binnen iets in jezelf dat zegt, denk er nog eens over na. Kijk wat je ermee kunt doen. Geef het nog eens de gelegenheid om nog eens een keer in je gedachten mee te nemen. Misschien is dit wel voor jou de manier om de vrede in je hart te bewaren. bij jezelf te blijven. Om geen zorgen te maken. Om daar te komen, om te denken, zoals de engelen denken. En ik heb daar een prachtig stukje eens een keer van iemand op de, op, via de e-mail ontvangen. En dat heb ik echt jarenlang, op mijn oude computer weliswaar, maar ik heb dat jarenlang eh, naast het scherm gehangen. Het geeft me enorm aan en ik moest daar steeds over nadenken. En het is het volgende. Engelen maken zich geen zorgen over je. Ze geloven in je. Engelen proberen niet alles te repareren. Of de levenslessen te bagatelliseren. Het raakte me destijds zo dat ik daar zo over na moest denken. Want in die tijd maakte ik me overal zorgen over. Over mijn kinderen. Reden ze niet te hard. Deden ze dit wel. Zorgden ze wel goed voor zichzelf. En daarmee opgehouden met zorgen te maken. En los te laten. En de ander te laten. En juist in dat laten, in dat loslaten, in dat niet zorgen maken. Zit alle liefde. In het accepteren hoe zij hun leven leven en ook de mensen om mij heen, familie, vrienden, kennissen. In de acceptatie. In de acceptatie stroomt de energie die je zelf bent. Dan kan het de, de weg volgen. Je laat je niet meer beperken door je, door je negatieve gedachten. Want ook zorgen maken, dat is een negatieve gedachte in mijn beleving. Althans. Je wilt je eigenlijk bemoeien met het leven van een ander. Je wilt eigenlijk zeggen, je moet het zo doen, je moet het zo doen. Dus ik ben op een gegeven moment begonnen om er geen zorgen meer te maken dat grote schrik van mijn kinderen. Die zeiden, ja, maar je maakt je toch wel zorg om mij. Misschien ga ik wel te hard. Ik zei, nee, ik weet het, dat je het goed doet. Ik heb alle vertrouwen in je. Ik heb vertrouwen in de opvoeding die wij gegeven hebben destijds. Het begeleiden van onze kinderen. Ik heb vertrouwen in hun inzichten. Ik heb vertrouwen dat ze nadenken over het leven. Of misschien ook wel niet. Maar in ieder geval hun leven leven zoals zij denken dat het goed is. En dat is altijd goed. Want dat hoort bij hen en dat is een onderdeel van hun levensweg. Van hun karma, zou je kunnen zeggen. Van de invulling van hun leven. Ik kan alleen maar toekijken. En stil op de achtergrond zien. Zonder woorden, zonder in te grijpen. Kijken hoe ze het doen. En ook dacht ik toen ik deze woorden hoorde, ik zal het nog een keer herhalen, engelen maken zich geen zorgen over je, ze geloven in je. Engelen proberen niet alles te repareren of de levenslessen te bagatelliseren. Dacht ik ook aan de mensen om mij heen. En hield ermee op om het druk te maken over anderen. Toen zag ik hele andere vormen, onzichtbare vormen als het ware, die met hun leven te maken hadden, hebben, hadden en hebben. En ik zag hoe sommige mensen bezig waren op een dwangmatige manier hun leven te leven. En omdat ik kon laten gaan, kon ik zien, kun je als het ware helder zien waar het op uitloopt. Waar het naartoe gaat. En dat het een onderdeel is van het karma misschien, maar in ieder geval van het leven dat die ander leeft vanuit alle levens is dit leven de som. En van daaruit, vanuit die gedachte wordt geleefd. En ik kon dat laten. Mensen mogen zijn zoals ze zijn. Ze mogen alles doen om gelukkig te worden. Daar heeft niemand toestemming voor nodig, van wie dan ook. Alles mogen we denken en zeggen. En dat is ons goed recht. Ook als het in onze ogen een dwangmatig gedrag is. Alles mag. En dat is de wet van de vrije wil. Als iemand wil zijn zoals hij opzij dat wil, dan mag dat. Niemand kan iemand anders vertellen hoe te leven. Zelfs het goddelijke? Nee. Juist het goddelijke zal niemand in de weg leggen. Niemand iets in de weg leggen. Alles is toegestaan. Beperk je niet. En dat is precies wat mensen doen. Dat is blijkbaar wat mensen willen. En dat is alleen maar goed. Alleen, ik hoor je denken, maar hoe is het met die en die? Inderdaad, er zit een addertje onder het gras. Het is wel altijd met eigen verantwoording. En dan treedt de wet van oorzaak en gevolg in werking. Ja. Hier op aarde hebben we wetten in het leven geroepen om erop toe te zien dat een samenleving ordelijk, ordelijk loopt, ordelijk verloopt. En ja, rechters en wetten kunnen mensen dwingen anders te leven. Want het is van een andere orde. Het is een zware opgave. Om te beseffen dat mensen mogen zijn zoals ze zijn. Is het niet zo dat wij mensen maar al te graag ons oordeel geven? En maar al te graag de ander tot de orde roepen? En allemaal vinden we dat we gelijk hebben. Maar altijd weer gaat het erom. Hoe gaan we ermee om? Hoe zou je ermee om kunnen gaan? Kun je de ander laten? De ander laten zoals hij of zij is? De ander laten in zijn doen, wat de ander wil doen, en daar de ander in te respecteren. Ook al ben je het er helemaal niet mee eens. Juist uit liefde voor de ander. Laat je de ander zijn of haar eigen fouten maken. Dat is een recht. Daar leert een mens van. Dat zijn de ervaringen die een mens opdoet. En met de bedoeling dat die ander de fouten nooit meer zal maken. Daar zit alle liefde in. Ook al maakt die ander die fouten een leven lang. dan Heb je daar last van? Misschien kun je dan eens over nadenken. Dat het misschien wel het karma van die ander is... De levensopdracht van die ander is geweest om juist die ongemakkelijke persoon te zijn. Er bestaat geen negativiteit. Alles is liefde in het universum. Maar dat die ander die ongemakkelijke persoon is, als levensspiegel voor de ander en als lering voor zichzelf. Juist als je in staat bent de ander te laten en je niet al te zeer, al te veel en niet helemaal geen zorgen over te maken, over de ander te maken, kom je in een andere trilling terecht. Een andere trilling in je gevoel terecht. Je accepteert de ander totaal, met alles erop en eraan. Ik zei het al, in de acceptatie stroomt de energie, de energie voor jezelf om zonder beperkingen en in liefde door te gaan, de ander te laten, je te concentreren op jezelf en de ander in liefde te laten. Het kan wel eens behoorlijk moeilijk zijn. Het kan eens dus zo moeilijk zijn, dat je bijna niet bij deze gedachten kunt komen. Maar weet je, je krijgt genoeg kracht en energie om ermee om te gaan. Mensen zeggen wel eens, kracht naar kruis. Ik vind dat een beetje, ja, ik hou niet zo vreselijk veel van die uitdrukking, Maar het wordt, wordt zo vaak gezegd. Maar er zit, toch een, er zit toch een waarheid in. Je krijgt alle steun die nodig is om het te verwerken. Je krijgt kracht, kracht na het verdriet wat je hebt. Om het te verwerken. Kracht. Kracht is tijdelijk. Energie is er altijd. Dus je kunt ermee omgaan. Het ligt voor je. Je mag eraan komen. Maar je kunt er natuurlijk ook altijd van afzien en ruzie maken. En uh, ja, dan zijn die gevolgen ook voor jou. Voordat je het weet, voel je je slachtoffer. Ben je verdrietig? Want die ander zegt ook wat terug. Nou, bij jezelf blijven. In grote liefde naar die ander kijken die misschien in jouw ogen een grote vergissing begaat. Leg uit hoe je er zelf over denkt. Denkt en laat los. Leg die ander in het licht. Het accepteren van de ander, zoals hij of zij is, In zit alle liefde voor jezelf en alle liefde en respect voor je medemens. Kun je het scheiden in jezelf dat, dat je de emotie niet toestaat bij je binnen te komen? Dat je niet laat meesleven door de emotie van alle toestanden, die er misschien wel waren en die misschien nog steeds plaatsvinden. Maar juist liefde van jezelf naar het begrijpen en het accepteren van die ander... En alles volledig los te kunnen laten. Dat is een van de moeilijkste dingen in ons leven op aarde. Kun je het werkelijk aan om je geen slachtoffer te voelen? Kun je het werkelijk aan? Om je niet mee te slepen in de irritatie van een ander, in de gedragingen van een ander. Ja, inderdaad, je hebt dit vaker gehoord, ik zeg het steeds, maar dit is ook het grote geheim om de, om de opslag te maken in jezelf. Dan stroomt die energie, dan is daar die acceptatie. Dan heeft die liefde in jezelf, die stroomt dan door jezelf, die wordt niet tegengehouden. wordt niet tegengehouden door je eigen illusies van verwachtingsvolle gedachten naar de ander toe. Maar die energie, die liefde-energie stroomt vrijelijk door jouzelf. Kun je dat gedrag van die ander bij die ander houden? Bedenk dat het niets met jou te maken heeft. Ook al zeggen ze van alles over jou. En weet je, denk er eens over na. Dat alles wat jij hierover zegt, over die ander, zegt werkelijk alles over de onmacht in jezelf. De onmacht om grip op de situatie te krijgen. De onmacht die je voelt en daardoor je weer zelf het slachtoffer gaat voelen. Kun je de ander laten? Kun je de ander laten en geen zorgen maken over die ander? Kun je het accepteren en bij jezelf blijven? bij je eigen zelf blijven en je niet in de emoties storten om al je energie daarin te gebruiken om de ander te vertellen hoe hij leven moet word je doodmoe van dat wordt schreeuwen, gillen dat wordt met deuren slaan dat wordt hard weglopen en misschien zie je elkaar nooit meer of misschien willen je kinderen niet meer terugkomen. Misschien willen je kleinkinderen niet meer komen. Je man, je buren. Wat bereik je daarmee? Niets. Voel je dit vreselijke verdriet in jezelf? Kom bij jezelf terug. Hou op met zorgen te maken over die ander. Laat die anderen. Ze mogen hun leven leven zoals zij dat willen. Zeg hoe jij het wil hebben. Vanuit jezelf. Maar bemoeien niet met hun levens. Zeg hoe jij erover denkt, denkt en laat het verder los. Hier gaat het allemaal om. En dan heb je die stap gezet, dat je dat kunt doen. En kijk nou eens naar jezelf. Hoe voel je Is dat niet geweldig? Dat is een eerste stap. Op weg naar de vrede in jezelf. Op weg naar je eigen ziel. Dan heb je toch iets gedaan. Je bent over jezelf heen gekomen. Je hebt de ander gelaten. Ook al heb je daar nog zo'n last van. Het komt voort uit andere gebeurtenissen die nu achter je liggen. Je kunt er niets mee. Maar ga een nieuw moment in. Voel in jezelf. Je kunt de ander niet vertellen hoe die leven moet, dat recht hebben we niet. je kunt zeggen ja, en nu zeg je het toch ook, ja, dat is zo. Maar jij mag bepalen, helemaal zelf bepalen wat je ermee doet. Maar ook ik heb mijn rug even gerecht. En ik zeg ook van diep uit mezelf hoe ik erover denk. En hoe die weg is die ik gevonden heb om de vrede in mezelf te bewaren. Maar jij mag ermee doen wat je wilt. Je mag het bespotten, je mag er hard om lachen. Je mag zeggen dat je nog nooit zo'n nonsens gehoord hebt. Je mag allemaal. Je mag er dus mee doen wat je zelf wilt, en dat mag je niet van mij. Je van je eigen ziel. Want ik heb daar geen enkele zeggenschap, zeggenschap over. Dat bepaal je zelf. Het is jouw keuze om te luisteren of om niet te luisteren. Om misschien eens in je leven te luisteren. Naar de woorden achter de woorden. Naar de werkelijke betekenis van het leven. De werkelijke betekenis van mystiek. Van de sprookjes. Dat dit een eerste aanzet is om achter de woorden te komen. Om in de mystiek terecht te komen. Om te begrijpen bepaalde woorden betekenen. Dat kun je niet leren. Kun je in geen één boek leren. Het is zelf dat is slechts, slechts door eigen nadenken te verkrijgen in jezelf. Ja, en er zijn nou eenmaal op deze wereld mensen die de eerste aanzet kunnen geven. En die zich terugtrekken als ze merken dat het paarden voor te zwijnen is. Maar die die anderen wel laten en daar niets over zeggen. En die anderen gewoon in zijn of eigen waardigheid laten. Want ik heb het al eerder gezegd. Uiteindelijk zal het goede altijd in de mensen naar boven komen. Het is er altijd. En uiteindelijk zal het ook komen. En het is helemaal niet gezegd dat het bij een hoog geplaatst iemand is. Het kan wel eens heel goed zijn dat het bij iemand is die zoveel drama en verdriet en ellende in zijn of haar leven heeft gehad die eindelijk hoort, hé, hey, dit is het waar ik op zat te wachten, want als we altijd maar bezig zijn om de ander te vertellen hoe ze doen moeten, ja, dat kunnen we doen. Daar is niets op tegen. Ook mag je dat doen. En zie wat er gebeurt. Kijk om je heen. En je ziet verdriet. Ziet onvrede, ziet wanhoop, slachtoffers. Dus ja, ook dat mag je zelf bepalen. Kunnen we zelf het geduld opbrengen om de ander zijn eigen weg te laten zoeken, ook al is het in jouw ogen een verkeerde weg? Ook al vind je dat ze beter niet daar en daar heen kunnen gaan. Maar als het zijn of haar weg is. En je hebt gezegd hoe jij erover denkt. En het vervolgens losgelaten. En je geen zorgen gemaakt. En je geen zorgen maken of wij, op, de, op de wijze waarop de ander zijn leven wil invullen. Kun je die ander zijn weg laten zoeken? Misschien met een liefdevolle kleine aanwijzing van jou. Om op die weg te blijven. Daar zit liefde in. Maar geen dwang maken, dwang... dwang... Nou, wat zou ik zeggen? Er zit geen dwang in. Het moet niet, het mag. De andere laat je die vrije keus. En dan in groter verband te zien: kunnen we dit opbrengen? Om mensen die volkomen oorlogzuchtig zijn, zelf hun eigen strijd te laten strijden. om hen daardoor door die ervaring te laten begrijpen dat dat niet de weg is. Mensen die oorlogzuchtig zijn, volken, zullen zelf ten onder gaan. Want kwaad trekt kwaad aan en vernietigt elkaar. Ga in het gevecht met jezelf aan, dan verdientig je jezelf. Ik denk dat er altijd een andere weg is. Waar het een is, is het ander ook. Dus hoop niet. Heb je het zo moeilijk met jezelf om je vrede te handhaven? Om niet woest je vingers naar anderen uit te steken. Te zeggen dat het hun schuld is. Maar kun je werkelijk... Alles accepteren. Accepteren bij jezelf blijven om zo in jezelf te komen. Want ben jij net als ieder ander in staat om die liefde met een hoofdletter in jezelf? te voelen steeds maar weer in alle omstandigheden bij jezelf blijven en te voelen hoe groot de liefde is die in jou zit en naar die kant te kijken naar die binnenkant waardoor de liefde in jou groeit en groeit en steeds sterker om je heen te voelen is. En de plaats zo sterk om je heen is, dat niets daar meer door kan dringen. Zie je wat er dan gebeurt? Dan heb je zo'n sterk, liefdevolle aura. Waar geen kwaad meer doorheen kan komen. Waarin je niet meer, waarin je je liefdevol voelt. En waarin je niet meer meegesleurd wordt door het kwaad van de wereld. Door de emotie van anderen. Door het verdriet. Dan kun je liefde zijn. Dan kun je de mensen helpen die verdrietig zijn. Kun je de schouder zijn? Kun je je arm om iemand heen leggen? Door die enorme ring van licht, misschien wel je hele aura, kan niets me doorheen dringen. Alles wat negatief lijkt en een invloed op je zou kunnen uitoefenen ketst af ketst af op die ring van licht en kijk die pijl die die ander op je afvuurt die komt dubbel op die ander terug en dat is ook goed niet om die ander dubbel te raken, niet vanuit een kwaad gevoel, maar juist vanuit de liefde. Die ander wordt dubbel geraakt door de onzichtbare pijlen die hij zelf of zij zelf uitgezonden heeft en een dubbel teruggekregen heeft. Dat zijn wetten. Zie dat die ander daardoor geraakt wordt, juist vanuit de liefde, want op die manier zal die ander sneller door zijn of haar problemen heen komen, juist door die moeilijkheden die zij zelf veroorzaakt. En dan help je werkelijk. Dan help je de ander werkelijk. Zie je dat dit volkomen tegengesteld denken is aan het denken van de aarde? Heel eerst jezelf. Wees die liefhebbende ziel die je altijd bent en altijd zijn zult. Wees dat licht. Dan pas... Kun je anderen helpen? Door die dubbele pijn? Jazeker. Jazeker. Want je bent toch dan al lang over jezelf heen gekomen? Dan kun je een arm om die ander heen slaan, of je kunt die ander aankijken. Die ander zal die liefde voelen. En dat is wat die ander wil ook zo zijn. Dit voorkomen, anders ontdenken, is het geheim van het leven, is de sleutel, is het denken vanuit de werkelijke werkelijkheid, vanuit de werkelijke werkelijkheid waar het onzichtbare zichtbaar geworden is. Nou, op zich is het natuurlijk helemaal geen geheim, want gewoon, nu kunnen we daar gewoon over spreken. Terwijl het eeuwenlang werden we daarvoor aan het kruis genageld. Werden we daarvoor op de brandstapel gelegd. Werden mensen daarvoor vermoord. Want dit is de werkelijke waarheid. Bij jezelf te komen. Jezelf aan een zelfonderzoek te onderwerpen. Land te komen bij dat goddelijke in jezelf. Dus nee. Tegenwoordig is dat geen geheim meer. Dan praten we daar gewoon over. Dan zijn we niet meer bang. Nou, ja, bang. We hoeven niet meer hierover te spreken. Met, ja, zoals dat dan heet, ingewijden. Het is heel gewoon om hier nu over te spreken. En dit is het. Het is natuurlijk geen geheim. Maar we hebben het honderden jaren, duizenden jaren het geheim genoemd. Hier op de aarde... Willen mensen altijd alles van zichzelf afduwen en bekritiseren. Maar zoals ik al steeds zei, het is net andersom. Kun je het laten? Kun je het accepteren? Kun je het laten om je zorgen te maken? Kun je van dat gevoel geven, liefde geven? Weet je, dan liggen de dingen volkomen anders. Alles in het leven is zo eenvoudig. Want de waarheid is eenvoudig en bedient zich van eenvoudige woorden. En ook vaak dezelfde woorden. Simpele woorden. Heb je probleem met anderen? Dan betekent dit niet anders dan dat jij. Er niet mee om kunt gaan. Het zegt alles over jou. Hebben die anderen problemen met jou? Dan zegt dat niets over jou. Het zegt alles over de anderen. Dus eenvoudig gesteld... Wat je irriteert bij de ander, is een tekortkoming bij jezelf. Ook hier zal ik nog vele malen op ingaan. Ongetwijfeld. Je kunt trouwens, als je dat wilt, van mijn website een gratis e-book downloaden. hierover en dan zie je ook dat, dat ik sommige stukken ook gebruik voor een lezing hier voor Indigo Radio want waarom zou ik het niet doen het is immers vanuit mezelf geschreven uit mijn eigen bron. Dan lees het door. Luister hiernaar. Dit is de weg van de totale vrede eerst in jezelf. En als jij op die manier leeft, ben je een spiegel van anderen. En die willen niet anders dan ook zo leven. En als jij hen gaat vertellen, je moet het zo doen, je moet het zo doen. Als je dit niet doet, dan gebeurt het dat. En als je dat niet doet, dan gebeurt het dit. En je moet deze regels aanhouden. En zo is het dan niet anders. Dan kun je het zien als dwangmatig gedrag. Hij wilt wel het allerbeste voor die ander, maar die ander is op zijn of op haar weg. En hij heeft het volste recht om de weg te gaan die hij op zijn wil. Misschien denk je wel, ja, die is waarschijnlijk nog niet zo ver. Oeps, nou, dan zou je je wel zien kunnen vergissen. Maar dat weet jij niet. je weet niet hoe lang een ziel op aarde is. Dus, oordeel niet, hou het voor je, die gedachte. En helemaal Veroordeel de ander niet. Want je kunt er niet in kijken. Je kunt niet zien waarom iemand dat gedrag heeft. Je kunt het vergoelijken, hoor ik iemand zeggen. Ja, dat kan. Maar dat is niet wat ik bedoel. Je kunt erin voelen, je kunt erin opgaan, maar bij jezelf blijven en zien dat die mens op zijn eigen weg bezig is en dat hij er alle recht toe heeft om zijn of haar fouten te maken. Dat is liefde. Ook die zin wat je irriteert bij de ander, dat is de tekortkoming bij jezelf, heb ik gehoord bij een lezing destijds bij Malva Meditatie. Ik kwam één of twee keer voor en net als die andere zin die ik de vorige keer doorgaf, De ander is nooit schuldig, heeft me dit ongelooflijk gegrepen. En het was voor mij destijds, ik praat over, even kijken, 92, een paar jaar daarvoor, niet anders dan een lifeline. Een reddingsboei waar ik me aan vast klampte en waar ik probeerde achter de woorden te komen. Ik wil het je ook doorgeven, van het diepst van mijn hart. Kom erachter. Doe wat je moet doen vanuit jezelf. Ik zei dus, wat je irriteert bij de ander, is een tekortkoming bij jezelf. Als je de tekortkoming bij de ander wilt veranderen, dan ga je de emotie in. Dan ga je bepalen hoe die ander het moet doen. Dan maak je een kloon van die ander. Dan ga je zeggen hoe ze het doen moeten. Dan ga je voorbij... Aan het karma van die ander, aan de levensopdracht van die ander. Als jij denkt dat het tekortkoming is van die ander, dan is dat een spiegel van jou. Dan is dat precies waar, wij, waar jij bij jezelf aan dient te werken. Het is altijd. Zo, Altijd. Ik heb het al eerder gezegd, als je hier achter bent gekomen, dan, dan kun je soms zo humorvol om je heen kijken en luisteren. En ik zeggen. Dan kun je de verwijten horen die mensen elkaar doen. En dan zie je. Dan denk je, wat, wat apart. Want ze zeggen het over zichzelf. Kijk nou toch wat apart. Het is eigenlijk een heel mooi gezicht. En als je dat van jezelf doorhebt, als je, als je doorhebt dat je dat zelf ook doet, dan is dat een gelegenheid om aan jezelf te werken. Als je het niet wilt, ja, nou, dat zei ik net al. Dan ga je in gevecht met jezelf en dat verlies je altijd. Je echt te denken, hoe ga ik hiermee om? En ik laat haar of hem doen wat hij zelf wil doen. En dan blijf je bij jezelf en kom je in je eigen gevoel. En als je in dat gevoel terechtkomt, dan kun je anders denken, dan kun je denken vanuit je ziel. Dan denk je vanuit die zin. Dan heb je geen zelfmedelijden. Je voelt je niet achtergesteld. En zeker geen slachtoffer. Je bekijkt de situatie. Hoe voel je ook in die ander. Want weet je, wij mensen zijn één met elkaar. In alle, alle mensen zit het goddelijke. In alle mensen zit dat onnoembare. Die energie, dat licht. Dus ook, nogmaals, ik kan het niet, niet vaak genoeg benadrukken, ook in de mensen die zogenaamd negatief of kwaadaardig zijn. En dat is wellicht heel positief. Het enige dat zij ons laten zien, is de spiegel van ons eigen leven. Kunnen we ermee omgaan, kunnen we de ander laten, dan hebben we dat ook opgelost in onszelf. Dan winnen we ons daar niet meer over op. We hebben goed gekeken in die spiegel. We hebben het onderzocht bij onszelf. Dan bestaat er geen negativiteit meer. Dan begrijp je het. Dan ben je dankbaar voor die zogenaamde, ben je dankbaar voor die moeilijkheden in je leven. En het begrepen hebt. Vergeef jezelf. Vergeef de anderen. Vergeef jezelf dat je je ziel zo lang belast hebt en dat je daar zo vreselijk veel levens mee rondgelopen hebt. Dat je jezelf zoveel geweld hebt aangedaan. Keer op keer het gevecht met jezelf verloren hebt. Die iedere keer opnieuw naar de aarde kwam om het deze keer wel goed te doen. Ik zeg niet dat de andere keren niet goed waren, alleen ze konden anders. En nu heb je de kans om het op een andere manier te doen. Voel je in jezelf. Dit jou de gelegenheid geeft om juist die anderen dankbaar te zijn. Die anderen die misschien niet zo'n positief leven hebben en die jou misschien onderuit willen halen, maar die in die rol van hun leven. dit hebben opgenomen om jou dit te laten zien kun je dat zien kun je dat begrijpen met die zogenaamde negativiteit dat je die kunt gebruiken om over jezelf heen te komen om het te zien als pure liefde die op jou weggelegd is. En misschien heeft die ander wel die rol op zich genomen, uit zoveel liefde om jou en een bepaald inzicht in jouw leven, Laten verkrijgen. Dat is werkelijk bij jezelf blijven. Dat is werkelijk denken. De ander is nooit schuldig. Dat is werkelijk denken vanuit de liefde. Kun je dat? Weet je? Dat is liefde. Met allemaal hoofdletters. Het vindt allemaal plaats binnen in jouzelf. Terwijl zoveel mensen denken dat liefde is om bij elkaar te zitten en Iedereen aardig te vinden. En vooral niet de pesten hebben aan anderen. Want ja, dat is toch niet echt liefde, hè? Maar dan ga je voorbij aan hoe je daar van binnen mee om moet gaan. Kijk er veel naar. Kijk je naar wat het met je doet. Zie dat als je hier zelf mee begint, in jezelf, dat het als een olievlek rondom verspreidt. Begin bij jezelf dan volgen de anderen vanzelf. Je hoeft het niet eens uit te leggen, je houding zegt alles. Jij bepaalt voor jezelf. Oh, het zal ongetwijfeld nog wel eens af en toe moeilijk voor je zijn misschien val je terug Maar misschien wil je je herinneren steeds maar weer die weg terug herinneren naar jezelf waar de werkelijke liefde voor de ander voelt eerst voor jezelf en dan voor die ander want zo kun je die ander begrijpen zo kun je verbinden met die ander zo kun je opgaan in die ander. En dan zie je dat die ander zoveel pijn heeft. Zoveel verdriet heeft. En dat hij het van zich afschreeuwde en gilde. En dat het in feite niets is. Dat het een illusie is. Als jij je sterk opstelt, Binnen in jezelf staat. Dat je dan pas echt die ander kunt helpen niet door toe te geven of je best te doen voor die ander om steeds maar naar de mond te praten maar werkelijk van binnen eerst te zijn wie je, ben, wie je bent jezelf en uit dat gevoel kun je alles kun je iedereen aan op een positieve manier en kun je ook van alle mensen houden Je nog gesloten hebt, maak je ogen open, misschien is je kaars nog aan, misschien voel je jezelf in de streek rond je navel, misschien klopt je hart iets sneller, misschien voel je je goed, vredig, misschien wil je hierover nadenken. Misschien wil je die vrede naar andere mensen uitstralen. En ik hoop dat jullie een heerlijke week nog hebben: een goede week, dat je bij jezelf kunt blijven. liefde geeft, want dan pas het dan kunnen geven. Een heerlijke week, en misschien tot volgende week. Bedankt voor het luisteren, en tot ziens.